Hoi, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige Sudanezen kunnen het land niet uitvluchten... omdat hun paspoorten nog op de Nederlandse ambassade liggen. De Sudanezen hebben daar, ze daar eerder naartoe gebracht... omdat ze bijvoorbeeld naar Nederland wilden om te studeren of voor een conferentie. De paspoorten zijn er blijven liggen en het ambassadepersoneel is nu weg. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert de Sudanezen om een nieuw paspoort aan te vragen. Maar ook dat kan niet vanwege de hevige strijd in het land. Het ministerie zegt de mensen die nu vastzitten via e-mail te gaan helpen. De stakende medewerkers van de Albert Heijn worden op een intimiderende manier gepusht om weer aan het werk te gaan, zeggen vakbonden CNV en FNV. Medewerkers krijgen met allerlei vervelende zaken te maken. Dat zijn belletjes en berichtjes van leidinggevenden... Richting, richting de medewerkers. Om vooral toch weer aan het werk te komen. Uh, je ziet dat bij, uh, bij uitzendbureaus het soms nog bonter maken krijgen uitzendkrachten te horen dat ze, uh, dat ze voortaan vervelende taken krijgen als ze niet uh, snel weer komen werken. Uh, sommige gevallen zelfs dat ze kunnen worden ontslagen. De medewerkers van distributiecentra liggen, leggen al een tijdje het werk neer voor een beter loon, waardoor je nu soms voor legere schappen staat. In Florida is een kunstdocent ontslagen omdat ze het beeld van Michelangelo liet zien, genaamd genaam David. Dat is een wereldberoemd wit beeldhouwwerk van een gespierde man op een sokkel waarbij je ook zijn geslachtsdeel ziet. Veel ouders klaagden erover omdat ze het porno vonden. De lerares raakte haar baan kwijt en de burgemeester van Florence, de stad waar het beeld te zien is, noemt het nu belachelijk, zegt correspondent Helene de Haas. En hij zegt kinderen hebben geen nood aan censuur of, of kruistochten, maar aan een opleiding die uitlegt wat kunstgeschiedenis is en hoe belangrijk kunst is voor onze samenleving. De kunstdocenten heeft nu een persoonlijke uitnodiging gekregen van de burgemeester. En daar ging ze op in. Morgen gaat ze langs en dan is ze eregast. Ze krijgt dan een persoonlijke rondleiding langs het Davidbeeld. Dan het weer. Vanavond op de meeste plekken droog. Dan nog een graad of 9. Morgen eerst bewolkt. Maar smiddags is er wat meer zon en wordt het een graad of 15. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen 3 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. Het komt door een auto met pech in de Rijntunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Je luistert naar Jelmer en de MM's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort.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 Hoorde Dualipa met Physical. Welkom in het tweede uur van uh, Jelmer en de M&M's hier op de laatste vrijdag van de maand. En het is tijd voor het sansort kwartiertje. De rubriet die vaak net iets korter duurt dan een kwartiertje. Um, ja. en als eerste item gelijk hebben we alweer een gast in de telefoon. Uh, want er is namelijk deze maand in Nieuw-Noord een buurtfeest. En daarvoor hebben we aan de telefoon voorzitter Roy van Buuringen. Goedenavond Roy, hoe gaat het? Ja, uh, hartstikke goed. Uh, druk bezig uh, met... Uh met uh, de organisatie van het buurtfeest. Dus uh, ja, het, uh, het gaat hartstikke goed. Oké, ja. Okay. ja. Trouwens ja, even tegen Roy zeggen, we hebben vanavond even de rollen omgedraaid. Dus Mike presenteert vandaag, hoe vind je dat? Ik leer, ja, dat ik leer weer andere mensen de radio. Nou, uh, ik, uh, je deed het leuk, uh, de afkondiging, dus uh, ga zo door. Dat is mooi, dat is <laughs> ja, mooi. goed. Goed om deze validatie te horen. Oh, maar nee, het uh, Nieuw-Noordse buurtfeest dus, nou, wat kunnen we daarvan verwachten? Wat we daarvan kunnen verwachten, ja, is eigenlijk heel veel. Uh, eigenlijk heb ik meer dan een Sanford's nodig. Maar um, ik, um, ik laat we beginnen. We beginnen in de ochtend met de kofferbakmarkt. Die begint op tien uur. Uh, daar zijn trouwens nog plekjes voor uh, vrij. Ik uh, zal aan het einde van het interview wel het e-mailadres even noemen waar mensen zich voor op kunnen geven. Uh, verder um, hebben we om tien uur de opening uh, door uh, de wethouder uh, Bluis. Die uh, het buurtfeest opent op het grote podium aan de Vleemingsstraat. Uh, vanaf uh, die tijd is het evenement ook echt geopend. En dan gaat, uh, gaat er van alles uh, gebeuren. Want om twaalf uur start de rest van het programma. Dan hebben we... In ieder geval, sorry, ik ga zeggen haar te snel. Want we beginnen om 11 uh, uur, half 11 trouwens. Half 11 met het koffieconcert. Dan gaat de band Amsing optreden en Lin, Lin May. Lin Lin May is een uh, hele leuke zangeres die uh, ook regelmatig op pluspunten pluspunt uh, optreedt. En die gaat uh, tijdens het koffieconcert ook optreden. En uh, dat is gratis toegankelijk allemaal. Op het podium op de Vlemingstraat. En uh, er is gratis koffie en thee en wat lekkers. Uh, gesponsord op pluspunt. Dus kom uh, allen, zou ik ja. zeggen, vanaf half elf op de ja. Straat en, en er is ook een heel programma voor uh, kids hè? en jongeren. Uh, ja, vanaf um, want na het uh, ko koffieconcert rond 12 uur... Uh, zal, uh, zal er van alles gaan plaatsvinden. Sowieso 12 uur op het podium. De openlucht bingo, waar als hoofdprijs uh, te winnen is... Uh, uh, ...in ieder geval twee kaartjes... ...voor het weekend van het Historisch Campri... ...dus kan je het hele weekend... ...het Historisch Campri op het uh, circuitpark... Uh, ...beginnen om 12 uur... ...met... Uh, ...met de Kids Area... ...en Jongerenplein... Uh, ...dat is op het, uh, het uh, basketbalveldje... ...of pleintje... Bij, uh, ...ook aan de Vlemingstraat uh, ...daar wordt een heel groot Panna-Knoek-Oudstadion... ...opgebouwd... Uh, ...door Sportsurf Zandvoort ...en hebben we uh, gratis suikerspin voor de kinderen. Er gaat vanaf een uur of half één... gaat daar een, man, een meneer uh, ballonnen vouwen met de kinderen. Maar de kinderen mogen zelf ook leren ballonnen vouwen. Dus dat is heel erg leuk. Dan hebben we om twee uur... hebben we uh, na de bingo op het uh, podium... hebben we een gezellige clown die optreedt... een uur lang met de show. En dat wordt hilarisch. Hij komt uit Volendam en hij... Hey, alle grappen heb ik al aan de telefoon moeten horen, dus ja, het, was, uh, het is ja. leuk. Dus uh, dat, uh, dan hebben we natuurlijk ook om twaalf uur begint de informatiemarkt, anders ga ik op mijn kop van meer komen. Ik zat al wel ja. En uh, die, uh, ja, daar komen allemaal Zandvoorts organisaties die, of politieke partijen, die zich kunnen promoten vanuit de marktkraam op een ludieke manier. Uh, daarvoor is ook nog uh, een aantal plekken uh, vrij, dus vind je het leuk om daar op die markt te staan... als Zandvoortse organisatie, meld je vooral aan... dus desnoods ook als politieke partij... zeker je kan daar ook wel de verbinding vinden met Nieuw-Noord... want daar draait het evenement natuurlijk om. Ja. Het gaat niet alleen om het feest... maar ook echt om de verbinding met de buurt... maar ook de buurt met de organisaties in Zandvoort. Ja. En wat mij betreft zal dat... dat zelfs... voor kleine ondernemers of iets dergelijks... zolang ze maar iets doen wat echt te maken heeft met Nieuw-Noord... in dat thema van verbinding staat. Misschien iets... Uh ja iets, iets, gewoon iets bijdraagt aan die, aan die buurt daar. Hè? Dus niet zomaar iedereen, maar er moet wel een soort van maatschappelijk doel achter zitten. Maar ja. ook daar is wel ruimte voor. Dus mocht je dat willen, nou ja, dan... Volgens mij ga je zo het e-mailadres zeggen. Hè? Dus, ja, uh, ja. ja. ja dan ga ik het e-mailadres zeggen. Okay. Uh, verder, uh, ja, gaan we ook natuurlijk uh, veel meer doen uh, op het podium. Want het evenement duurt tot 8 uur van 10 van tot 8 en uh, dan, er is natuurlijk ook een, uh, lekker, een barretje waar mensen een drankje kunnen kopen. En misschien nog een eetsteentje waar we mee bezig zijn. Maar daar is later meer over. We hebben ook een uh, podium vol live entertainment. Uh, vanaf een uur of drie, half vier, uh, zal er uh, live muziek op het podium zijn. Waaronder een moral en dan Mike Dane uh, we hebben uh, Margaret, de zangeres. We hebben de DJ Face meneer. We hebben de DJ uh, Lady Mix uit Zandvoort. En binnenkort kan ik het bekendmaken. En ik zat toch te twijfelen. Ik ga misschien uh, jou maar en de M&M's een primeurtje geven. Oh, maar no. dat moet ik helaas nog niet doen. Maar er komt een bekende artiest die we hebben geboekt. Dus uh, ik okay. hou uh, um, vooral de socials in de gaten. En um, ja op de show zoals van Zandvoort is uh, komt deze persoon zeker staan. Maar binnenkort ook... bij een van de radioprogramma's bij ZFM Zandvoort. En uh, daar ga ik deze artiesten... bekend maken. Leuk. Okay, nou, kli uh, ja, Klinkt jongens, Voordat goed. ik deze show overneem... Uh, <laughs> uh, misschien, uh, misschien ook... nog eventjes de oproepjes... Uh, in één gevormd. Is dat een goed idee? Ik vind het een heel nee, ja, goed idee. Ik vind het een lekker ja. ja, ja, ja, ja, ja. Want ja, jij moet de vraag eigenlijk stellen als, uh, als stagiair. Ja, eigenlijk dus, wel. Hè, maar ja. ik, dit, dit, laat ik toch, dit is toch een meer vakgebied. Ik klet het meer een beetje aan elkaar. Uh, oh, dus okay. ik zeggen doe vooral, uh, doe vooral inderdaad. Nou ja, ik, ik, ik had nog wel een vraagje. Uh, ja. uh, waarom is er eigenlijk gekozen om uh, Nieuw-Noord als wijk aan te wijzen... voor dit evenement? En hoe wordt het ontvangen? Ja, dat is natuurlijk wel een hele goede vraag. Want Nieuw-Noord bestaat al meer dan 55 jaar... En in 55 jaar tijd heb ik nog niet gehoord dat er een uh, groot evenement in dit omvang heeft plaatsgevonden. Wel kleine activiteiten of een klein evenementje of feestje, maar nog niet zo groot. Uh, zo nieuw is het dus is... eigenlijk niet meer daar. <laughs> nee, het klinkt inderdaad uh, als iets heel nieuws. Maar voor mij is het meer te maken met de verbeterplannen, toch? Dat Nieuw-Noord, daar komt het volgens mij vandaan. Ja, ja. Nieuw-Noord uh, heeft de verbeterplannen vanuit de gemeente natuurlijk. Uh, met allerlei punten van natuur tot, uh, tot de bebouwing. Uh, maar ook natuurlijk... Uh, op het sociaal uh, domeingebied... Uh, is het heel belangrijk. En wij als Zand Decide spraken met de buurt... en ook met de ondernemers die daar zitten. En uiteindelijk... Uh, ben ik... Uh, eigenlijk uh, in gesprek geraakt... met mensen daar uit Nieuw-Noord. Waarom doen jullie niks in, organiseer jij niks in Nieuw-Noord? Ik had een evenementenbureau. Het was een tijdje, een tijdje gestopt. En het kriebelde wel een beetje... weer om een evenementje op te pakken. En toen dacht ik van... Nou, laten we dan eens kijken of, wat er, of Sanford en Zuid staat natuurlijk voor verbinden, online verbinden. Niet alleen de verbinding, maar ook gewoon echt verbinden tussen mensen online door filmpjes te maken. Waarom gaan we die verbinding niet in de werkelijkheid uitbrengen? En ja. Nou, Nieuw-Noord is echt zo'n buurt. Die die verbinding ook wel uh, met respect nodig heeft. Hè, tussen de mensen, maar de organisaties ook. Of de bedrijven, of hangjeugd, of de jeugd zelf. Uh, daarom is ook alle partijen zoals Pluspunt, Jongerenwerk, Sportservice. Zijn bij dit evenement betrokken. En uh, daarom hebben wij gekozen voor deze buurt. Omdat deze buurt echt een keertje wat verdient. In een grotere omvang. Maar ook in het... In, in, ...in gewoon uh, in feest. Ja. En daarom ook die grote artiest die we hebben geboekt. Ik kan jullie vertellen... ...dat is een artiest die... ...ik heb gemerkt de afgelopen dagen... ...die is niet bij iedereen echt bekend nog... ...maar het is wel een bekende artiest. Hij heeft grote hits op zijn naam gehad. Hij is eventjes in het duwte geweest... ...maar hij heeft nu twee hitjes weer. En hij is onder jongeren heel erg populair. Maar ook... Uh, ja ook bij de ouderen van, of de ouderen van mijn leeftijd. Oké, okay, ah, en, en wat voor hits heeft ze wel geschreven? Ja, jammer, dat is niet mag ik uh, uh, los te krijgen. Nee, maar ik vind het inderdaad ook leuk dat Nieuw Noord op deze manier een eigen evenement krijgt. Ik woon natuurlijk zelf ja. ook uh, in Nieuw Noord, dus uh, ik vind het leuk dat uh, de buurt ook wat aandacht krijgt. Um, ja, we zoeken nog vrijwilligers, dat is het eerste oproepje. Dus als je wil aanmelden, je bent van harte welkom. Ja, kom maar bij mij. Nou, nah, daar ga ik er <laughs> heel goed over nadenken. Ja, het is een beetje crowd hier, voel ik al. Ja, maar niet uit. je, je bent welkom. Ja, local, bent ja dat is goed om te horen, inderdaad, ja. Nou ja, in ieder geval, we zijn, even naar de oproepjes. We zijn op zoek naar vrijwilligers uh, om te helpen opbouwen. Of tijdens het evenement, of afbouwen, of desnoods koffie schenken voor de ouderen. Of schminken, als je het nog leuk vindt. Uh, geef je vooral op. Um, we zijn nog mensen, natuurlijk wat ik net al zei, voor de informatiemarkt. Ja. Uh, de steentjes op zoek voor de verbinding te zoeken. Ja. Wil je de verbinding gaan zoeken met Nieuw Noord? Geef je op. Ja. We zijn ook op zoek nog naar een paar sponsors. Ik heb eigenlijk voor het programmaboekje, dat kan ik u nu wel melden... hebben we nog maar één of twee kleine advertenties over... want ik heb net de laatste grote verkocht, dus dat is helemaal top. Dat Kijk. is Mirko trouwens ook nog niet, maar ook oh. hierbij. Nou, uh, sorry. <laughs> uh, verder, um, dus als je je wilt sponsoren, dat kan van klein tot groot... het kan zelfs particulier, dan kan je vriend worden van Nieuw-Noord... En dan word je gelijk ook vriend van de Site. Dus dan zijn we één grote vriendenkliek. Um, dat kan. Um, en als je dat wil doen en wil je helpen... of heb je gewoon een idee nog op het laatste moment... het is van harte welkom. Meld je gewoon aan via info.sandfordinsight.nl. En nogmaals, info site.nl. Ja, okay. En daar kun je gewoon contact met ons op krijgen. Ook voor een plekje voor de kofferbakmarkt. We zitten ook de helft vol... Dus we kunnen nog de helft kwijt van de Vlemingstraat. En wat betreft het buurtfeest, als dat nog heel snel mag. Die zet, daar ja, zijn we ook natuurlijk. al bijna. Maar dat is dan een, een, omdat het natuurlijk allemaal vrijwillig man. is. En de infomarkt bloeit voor een ja. infomarkt. Ja, uh, zijn we al bijna, zitten we vol. Maar er zijn nog een paar plekjes vrij. We vragen een hele kleine vergoeding van 35 euro om erop te staan. Maar dan sta je dus van 12 tot 4 krijg je daar een kraam van ons. En dan heb je eigenlijk een hele volledige vrijheid... om een leuk in te richten zoals je wil. Je kan er iets ja. grappigs organiseren, noem maar op. En eigenlijk alle organisaties of ondernemingen... met een maatschappelijk doel, dat is denk ik het belangrijkste... die zijn van harte welkom. En nou ja, door daar te staan steun je ook weer... Dat het feest en het voorbestaan ja. daarvan. Dus echt dat, dus info at ja, ook best daarvoor. Leuk, best dat... leuk bedacht. Toch? Ja, ja dat ja. is ja. dus, ja. echt leuk. Ik vind ja. het een leuk idee, we kijken ernaar uit. Uh, bedankt ook, Roy, voor deze bijdrage naar de uitzending. En ja. nou, we zien jullie allemaal op het buurtfeest natuurlijk. Ja, tot slot. Uh, de, uh, ik zie je inschrijven zo meteen. Uh, tegemoet als vrijwilliger, dus het komt helemaal goed. Ik ga er eens even over nadenken. <laughs> yes. Ondertussen gaan wij hier weer naar een, een mooi stukje muziek? Um, ja, tot zover het, het zandvoort kwartiertje in het teken van het uh, buurtfeest Nieuw Noord. Back in my old home Found my man's jacket So I slipped it home Deep in the pocket Still folded up tight Was a letter you wrote To tell me goodbye The minute I saw it I just had to smile It smelled like old leather As smooth as a child I took a deep breath Then put it away There was no need to I knew just what he would say I know the words by heart I know every line From this ain't easy to you get along just fine I know every comma Every question mark No, I don't have to look I know the words by heart Seems like home movies Flash through my head The homecoming game But not on my bed The words that you wrote Still come in too. How you said you to care But that we were through I know the words by Je hoorde, een heerlijk nummer. Ja, je hoorde Billy Ray Cyrus voor. Dat nummer wat jij heerlijk vindt. Eerst uh, worst by heart. En inderdaad, jouw suggestie van de uitzending. Mary Anna Cross. Um, ja, lekker nummertje inderdaad. Maar goed, we zijn alweer aanbeland bij... Met, uh, mag ik nog iets zeggen over ja, dat, dat nummer? Met, met dank aan uh, Max, die hier in januari in de uitzending is ge geweest. Die heeft dit nummer getipt. Oké, okay, maar goed. We zijn dus alweer aanbeland ja. bij de meest controversiële rubrieken van de uitzending. Je zou denken dat het niet kan, maar het is wel waar. Het is namelijk tijd voor het discussiepuntje... En dit keer iets waar ik me persoonlijk een beetje aan irriteer. Want het uh, is, nou ja, de afgelopen maand zijn er twee aangekondigd. Maar het speelt al jaren. Want elke film of serie die ooit is ontvangen. lijkt wel een reboot te krijgen. Oftewel een hervertelling van het verhaal. Een aangepaste vertelling van het verhaal. Wat vinden we daar nou van? Ja, ja ik ben er niet echt van. Uh, vaak is het origineel gewoon beter. Weet je wel, laat het, laat het gaan. Dus um, vaak heb ik zoiets van, uh, moet het nou echt weer opnieuw? Moet het nou echt weer? Moet het nou überhaupt? Ja. Yeah. Ja. Ja. Leopold. ik had... Uh, de, vallen de live-action-versies van de Disney-films ook onder een reboot? Ja, dat valt ook onder een reboot. Ja. Nou ja, ik vond dus daar... Daar was echt het perfecte voorbeeld. Omdat dat ze dat natuurlijk met bijna alle uh, ja, originele Disney-films gingen doen. Daar viel het eigenlijk wel op met waar het dan wel of niet lukt Ik vond de Lion King heel goed. Maar je had ook... Ja, live-action versies, waarvan je dacht, ja, dit had niet echt per se gehoeven. Uh, oh, en, ik, en ik vind... Nou, die vond ik wel leuk. Welke? Welke vonden we wel leuk? Aladdin we, Weet je wat ik zelf gewoon heel erg heb? En dat, ik ben echt heel pessimistisch maar ik hou echt van goede series, games, noem maar whatever. Alleen de laatste tijd, ook films, er komt zo weinig uit, waarvan ik echt denk van, wow dit is een hey, heb je een Mario verhaal. film al gezien? Nee, nee, precies, nee. maar dat, dat vond ik echt een leuke uitzondering. Maar er zijn zoveel films, zo weinig films, series, die ik echt goed vind waar ik echt van geniet dat ik kijk ik hou niet van alle reboots maar wat met zo'n Harry Potter dat is wel gewoon een mooi well-rounded afgewerkt verhaal en nu hebben ze serie ze gaan ze er een serie van maken gaan ze het nog exacter uitwerken nog meer coole details nog beter in elkaar eerlijk ik, ik denk van ja op zijn minst heeft dat kwaliteit weet je ik want ik volgde de Mandalorian afgelopen seizoen van Disney is dus weer weer nieuw seizoen het is echt een flater ja weet je alle de meeste nieuwe dingen tegenwoordig ook van grote franchise's kunnen het niet meer of zo? Er gaat iets niet zo goed in Hollywood. Nou, wat ik dus inderdaad, en hier irriteer ik mij altijd echt mateloos aan, want um, wat je dus hier inderdaad krijgt, is dat ik altijd het idee heb dat er geen originele ideeën meer bestaan in de filmindustrie. Ja. Want ik heb het idee dat alles wat ooit uh, succes heeft opgeleverd, dus in de geschiedenis, dus we hebben het hier over Disney-films, The Lion King, in de komende maand komt ook The Little Mermaid uit. Maar ook bijvoorbeeld Och. dingen zoals. Een, ja, dat ook zoiets. Maar ook bijvoorbeeld dingen zoals een, een, een Harry Potter. Ik heb altijd het gevoel nee. dat het goed is zoals het op dat moment eigenlijk is. We hebben met Harry Potter, dat zijn al nou films die ik laatst heb gekeken, dat zijn acht films. Dat vertelt één mooi verhaal. Waarom moet het dat opnieuw? Dan denk ik van, heeft het nog een artistieke reden? Ja. Anders dan geld. Nou, met de Little Mermaid nee. kan ik me echt niet voorstellen. Nee, Wat ik daar we... ook heel raar aan vind, is dat, zoals ik het zeggen? maar dat was dus gewoon van Orsine een Deens meisje met rood haar. En dan gaan ze een Afro-Amerikaan daarvoor kasten. En, dat, weet je, en het, het, het is helemaal niet dat dat niet mag. Of zo, maar het past gewoon zo niet nee, bij het verhaal. Maar, dat komt omdat het uh, woke. Ja, He maar woke. kijk, als ze dan al iets in de oceaan doen... juist omdat de oceaan een beetje vies, grauw, grijs is... dan verwacht je gewoon iets heel kleurrijks. Juist dat, dat felrode haar. Juist dat, weet je, bijna, dan, dan heeft het nog een soort van een soort artistieke meerwaarde. Maar ja. al die trailer dingen die ik ervan zag... was juist allemaal een beetje donker. Om ja. juist... Te, te zorgen dat het niet te veel opvalt dat het water nep is. En omdat nee. eigenlijk die technologie nog niet op het punt is dat het er helemaal mooi uitziet. Weet je, dus, ja, daar ben ik gewoon niet zo huid voor. Je hoort niet echt in het water. Nou, dat... Nee, nee hoor. Oh. Sorry ja, ja. hoor. <laughs> nee, wat, wat nu het over de L'Hommeurmert hebben, wat mij daar persoonlijk wel aan irriteert. is ook gewoon dat je ziet dat ze eigenlijk alles een soort half fotorealistisch willen maken... maar net niet. Nee. Ik heb bijvoorbeeld die, <lacht> is... uh, die, uh, nou, die, die character-poster gezien... met bijvoorbeeld nou, de flounder. Dat is natuurlijk die, gele, die felgele vis. Dat zijn echt felle kleuren. Ja. Dat springt echt van je scherm af. Ja. Ik weet niet wat ze er nu mee hebben gedaan... maar ik zag dat gisteren of eerder en ik dacht van... nou, mensen waren al niet de echte spreker daarover... En nu hebben we dit. Nou nee, ja, een soort, soort paling. Alleen dat ja, een dat, ja. <laughs> ja. Nee, maar weet je, dus ik, en ik snap wat je zegt maar over dat origineel, dat heb ik dus ook. En wat ik, waar ik heel erg high was, was uh, toen op een gegeven moment The Rings of Power oh. van Lord of the Rings. Oh. Omdat ik dacht, hé, hey, dat is nog een soort van origineel ja. verhaal. ten opzichte van uh, wat we hebben gehad met Lord of the, Ring, of, uh, Lord of the Rings, weet ja. je wel. Alleen wat gebeurt daar dan? Oh ja, ik zie de vis nu. Oh, wat, oh, wat erger. Okay. Anyway. <laughs> Je ziet het inderdaad echt uit als een soort mislukte paling. Ja. Maar, maar anyway, paling. Die, die Rings of Power serie, compleet verpest. Niet, niet lore accurate, heel veel plot holes. Ze hebben een karakter wat heel erg populair was. Hebben <laughs> ze dus gewoon echt finaal de grond ingewerkt door hoe ze het geschreven hebben. Weet je? En dan moet ze dus origineel zijn met iets waar al hartstikke veel materiaal voor beschikbaar is. Net als eigenlijk met Disney, want er zijn ook, weet ik hoeveel Star Wars stripboeken zijn. Dus, dus ze hebben genoeg. Om, om, om van te werken. En toch lukt het ze niet. En als ik eerlijk ben, denk ik dat dat toch te maken heeft met een soort groter disconnect in, in die Hollywood-wereld, dat het echt steeds meer gewoon gaat over geld, mensen hype krijgen, uh, niet meer mensen die, die met een bepaald soort passie aan een project werken. Want vaak zijn het een beetje die ja, mid-range films, net onder mid-range films, met één hele gepassioneerde director, die niet in een soort groter universum vallen tegenwoordig, ja. die voor mij het meeste opvallen. Want daar zitten die die mensen die die passie hebben ja. nog, weet je? Dat is ja. nog een beetje... Maar al die triple-A dingen tegenwoordig... maakt mij niet uit hoe uniek het plot ja. lijkt. Het is het net niet. Dus ja. stein... durven niet. Dat was toch ook met die, uh, met die serie van Master Chief... over de Halo-series. Ja. En dan hebben ze een director neergezet... die totaal niet weet waar dit hele spel over gaat. En ja. wat zijn huiswerk... Niet het spelen van de games. Oh nee, hij moet gewoon een script schrijven... wat goed en triple-A-waardig is... Ja, en toevallig in de Halo Universe speelt. Zo heb Ja, dat, is, ja, maar dit dat heb ik is niet hoe het werkt. Dit je geeft hem weet. gewoon het huiswerk. Hier, je gaat een serie schrijven over een game, maar, speel de game. En, en ik Klaar. denk ook, ze zijn te veel bezig met het pleasen van het publiek... en niet meer ja. gewoon bezig ja. met het schrijven van een maar, verhaal. Maar let op, soms werkt het uh, maken van een serie... Uh, na een goed concept, bijvoorbeeld bij de game The Last of Us... Ja, dat werkt dat heel goed. Dat ze daar de serie van maakten. Sommige mensen die kwamen erachter... Oh, oh, oh, wat een goed verhaal. En wat vet en, uh, uh, en wat goed geschreven, en ja, iedereen wist al van de gamers-community dat het gewoon al een hele goede story game maar was. Maar dus werkt het. werkte de les. Wil ik zeggen dat dat project ook werkte omdat een van de showrunners de director is van de games. Oh ja, ja. Neil Druckmann hebben ze Rustie, daarvoor aangehaakt. En dan heb je iemand die dat verhaal geschreven die echt weet waar het over gaat. En ik heb het ook het idee dat ze niet zo'n dat is ook iets waarvan ik denk, ja, heeft het daar niet mee te maken. Alle en echt alles wat tegenwoordig uitkomt moet 100% politiek correct zijn. Ja, vreselijk. En ik vond Mario vond ik echt wel leuk eigenlijk. Ja, maar dat zijn films. Mario was echt leuk. Mario was echt leuk. Ja, dat was ja. echt maar leuk. Maar dat zijn films die niet toch die politieke messaging... ding zo nee. voor je te slot heen nee. Maar van dat moet je echt je moet dit ook vinden. Anders nee. dat... En dat maar ik denk ook, ook dat dat alleen... komt omdat dan de Nintendo heeft natuurlijk zoveel macht Omdat die franchise zoveel waard is. Dat er waarschijnlijk ja. gewoon iemand is geweest ja. die echt heel erg veel invloed heeft gehad op. Nee, het verhaal moet gewoon zo zijn punt. Weet ja. je wel? En zo'n illumination weet je natuurlijk. Holy shit, jongens, dit gaat ons bank opleveren. Ja, ja, ja. Dus zeker. Die, gaat, die doen wel mee, weet je wel? Die hebben nu voor het eerst iets gemaakt. Maakt, wat niet de lelijke Minions is. Het zag er ook 60 keer beter uit... dan ja. wat het normaal maakte, zeg maar. En geen aard naar de Minions, ook grappig. Maar het, was wel, het is wel eens fijn... dat ze weer wat nieuws ja. doen, ook die studio. Ja. Dus dat was echt wel... Ja. voor mij, Je bedoelt, nou, Disney ja. mogen doen van Disney. Ja, nou, Illumination uh, ja, is niet van Disney. Hè? Disney van Disney, nee. Nee, maar het is een van de best lopende oh. filmstudio's. die oh. er, uh... Ja, Elimination doet het heel goed ja. inderdaad. Ja. Ja, Disney heeft de Walt Disney Animation en Pixar. En vast nog wel een aantal, ja. maar Elimination nou, ik, niet. Ik vond, de, ik vond de, het, trouwens, er komen natuurlijk meer goede films en series uit... dan slechte, denk ik. No. Nou. No. Uh, nou no. ik denk, nee, maar let op, oh. let op dat, oh. heeft, dat heeft ook te maken met verwachting natuurlijk. Ja, als je iets verwacht van een grote naam, dus zoiets als een reboot... dan zijn mensen er veel kritischer op. En nee. vaak vallen de, nee, ben ik de, echt niet de mindere eens. series ook wel nee. wat op. Maar ik nee, maar geloof de... wel ja. dat dat politiek correct... en een beetje dat het erbovenop ligt... dat zou ik ook niet prettig vinden om te kijken. Maar ik vind het wel prettig om te zien... als het gewoon mooi past in het verhaal. Ja. Dus dat het gewoon ja. een nieuwe serie is bijvoorbeeld. Dus niet iets oud wat is gereworked. Want dan vind ik ook gewoon... dat je bij het traditionele verhaal moet blijven. Um, is het wel goed dat ze rekening houden... met een soort afspiegeling een redelijke afspiegeling van de samenleving... ook wel situaties nee. die nu spelen. Nee. Nee. Nou, ik was echt niet... Mee, maar als het, een me verhaal me is wat, als het een verhaal is wat... Uh, zeg maar zich nu afspeelt... en nu is geschreven, is het toch heel logisch... dat. Nee, een verhaal kijk, vroeger, moet gewoon een verhaal zijn. Vroeger, vroeger, vroeger zouden de uh, mannen... rokend voor de klas lesgeven. Dat is nu ook niet meer. Dat valt niemand op. Maar dat maar, is ook met de tijd mee. en Misschien politiek correct. Oké, okay, Er zit wat in, in allebei de punten. Ik vind inderdaad dat een verhaal moet stoppen met de tijdgeest... waarin het verhaal zich afspeelt. Dus ja. niet... Ja. Als, je nu wordt, als je een verhaal schrijft... wat zich in de middeleeuwen afspeelt... Ja. en je gaat moderne politieke ideeën erin uh, duwen... werkt het ja, eigenlijk ja. ja. Maar ik bedoel meer, je moet het er gewoon niet in forceren. Dat nee. is wat ik bedoel. En, en dat valt ja, Als Precies. Ik heb heel veel moderne sferies... en dat is afsluitende woorden, want dan gaan we naar de M&M van de maand... <laughs> is dat ik vind inderdaad dat een politiek <laughs> mens... je mag best in de sfeer zitten, maar het moet niet opvallen. Ja. Maar goed, nu is het tijd voor... De MNM-hit van de maand. Ja, en deze maand... Wat was dat voor Jim? Ja, ik dacht ook al. <laughs> ja, wat heb Nee, Nee Even mee, ja. Nee, ja, ja deze staat uh, in mijn bestandje, dus die heeft uh, jou maar gestuurd. Ik heb geen idee of deze is de verkeerd. Ik heb geen idee. Maar niet uit. Het is tijd voor de MM van de maand. Wacht, wacht. Uh, welk bestandje? Welk bestandje, bestandje? Ik heb hem een andere naam gegeven. Doe difficulties. het er niet toe, doet het doe er doe niet toe. Mick, jij hebt de nee, M&M uitgekozen. Wat heb je uitgekozen? Ik heb even gekeken in mijn afspelenlijst. En ik was eigenlijk op zoek naar een ander nummer. Ik heb want die had gestuurd, ik um, op werk in, hoofd, in mijn hoofd. Um, maar die ben ik helaas vergeten. Jammer. Oei, wat jammer nou. Um, uh, en die heb ik dus uh, met bloed, zweet en tranen opnieuw gezocht. Maar ik kwam er niet op. En... Um, ja, dus toen heb ik deze maar gevonden wat ik ook laatst in mijn release radar had. Dus een nieuwe release van BLR. En uh, ja, ook een serieus goed nummer. Dus, Oké, okay, nou, uh, ja. we gaan er naar luisteren. Ja, met het glitten van wat chips hier op de achterkant. Dit we de maand. Um, yeah. Ja. Uh, wait Mickey? <laughs> vergeten, vergeten. Vergeten. Oh, it's sick. you're like this. You're like this. Wat een mister, wat een mister. Ik geen presentator, dus dat Nee, oké. Het is tijd om uh, wat te gaan doordraaien. Wat komt er volgende? Wat muziek Ik heb geen idee. Hebben jullie een idee? Uh, ja, nee. dat is ook een goede vraag inderdaad. Ik heb nog wel iets over afgelopen maand. Want ik zou 15 april naar een concert zijn geweest van Stromae. Maar die heeft hij uh, helaas afgezegd vanwege zijn gezondheid. Dus daar keek ik natuurlijk wel erg naar uit. Dat was een nieuwe album uh, Multitude. En het concert wordt ook niet ingehaald. Dus die heb no. ik samen met mijn vriend helaas, helaas. moeten missen. Dus dat was even mijn ja, doordruimoment van Door de, moment. afgelopen maand. Maar komende maand, ja... Uh, is het is natuurlijk vorig weekend ja. Record Store Day geweest. Ik weet niet, ja. uh, daar ben ik niet geweest, want ik moest werken. Ja, ik ben een dag later geweest en ik heb ja. dus echt een heel vette Taylor Swift Limited Edition gekocht. Uh, de Disney Plus, die, die, die ook uh, hebben, ja. Limited Edition die, uh, Long Point Studio Sessions. Het was wel echt overpriced, maar het was ja, wel... Daar nou, we we hebben we het er niet over, want het de niet, Limited Edition is binnen. Het is een goed Alvin P. hij is nou binnen. ja, en uh, ik wil denk ik ook nog wel zoiets hebben, want... Ik heb niet veel van Taylor Swift. Ik heb alleen Midnight's en Evermore. En ik moet nog Folklore. Ik, ik heb ze uit. allemaal. Wat uh, wel voor, de vorige maand is uitgekomen. Is het is een nummer van de Foo Fight. Die wordt eerst met nieuwe muziek komen sinds het overlijden van de drummer. Dus dat gaan we eens even luisteren. Het is de Rescue van de Foo Fighters. Dus als je niet houdt van wat hardere muziek... zou ik nu je radio even vier minuutjes zachter zetten. Je hoorde de Foolfighters dus met het nieuwe nummer rescued. Hopelijk zijn jullie niet afgegaan aan het harde nummer. Want het is namelijk tijd voor de andere vaste rubriek: de horoscoop van de maand. Met Lucy, die nu aan de telefoon is. Goedenavond, Lucy. Hi, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ik het weer. Hi. Ja, want er is dus weer een horoscoop. Voor welk. Uh, ja, hoe heet dat eigenlijk? Sterrenbeeld. Sterrenbeeld. Ik kwam er even niet op. Is het deze maand? De maand mei heeft het sterrenbeeld uh, stier. Okay. Of het sterrenbeeld tweelingen. Het ligt er maar net aan uh, op welke dag je geboren bent. Oké. Okay. Hm. Maar uh, het sterrenbeeld stier... dat is dus van 21 april... tot 20 mei. Het sterrenbeeld stier... het past deze maand... De koe bij de horens. Dit aardeteken staat enerzijds bekend om zijn koppigheid en anderzijds om zijn evenwicht. Ook deze karakteristieken kun je in één adem noemen met een stier. Sterk, sensueel, aard, vastberaden, praktisch en materialistisch en uh, wat je nog meer moet weten over de sterrenbeeld stier met zemers van liefde en schoonheid als belangrijkste hemellichaam neem je de tijd om van het dingen te genieten hoe klein ze ook zijn je bent zintuigelijk ingesteld maar je bent ook koppig en standvastig jij stier houdt voet bij stuk wat er ook gebeurt op zich niets mis mee zolang het om positieve zaken gaat maar wordt het een probleem wordt een probleem ...als je weigert te luisteren naar de mensen om je heen... ...omdat je geen zin hebt om uh, alternatieve ideeën in overweging te nemen. Je houdt van gewoonten... Wat, uh, ...wat je soms tegenhoudt om voorwaarts te gaan, stier. Over comfort gesproken... ...je bent een liefhebber van het goede leven. Het stieren, sterrenbeeld stier houdt van spullen... Raak ze graag aan... ...houdt ze graag vast... ...en uh, dat heeft niets met status te maken... ...je hebt gewoon graag... ...en mooie dingen om je heen. Uh, ook uh, qua mensen ga je voor de knapste... ...de liefste en de creatiefste. Uh, ben je ook nog benieuwd... ...naar welke beroemdheden... ...jij je als sterrenbeeld... ...deelt? Onder de stieren... ...onder het sterrenbeeld stier... ...staan uh, onder andere... Cher, Miranda Kerr, Megan Fox, Jenning Tatum, Jessica Alboy, Penelope Cruz, Steven Wonder, Dwayne The Rock Johnson, David Beckham, Henry Cavill, Adele en zelfs, ja, George Rooney. Nou, dat zijn toch niet de eerste de beste, hè? Nee, dat zijn niet de beste, inderdaad. <laughs> uh, hebben we ook over... ja, ja, Wel de beste, juist ja. de beste, ja. We hebben geen stier in de studio hier zeker. Kijk eventjes naar de tafel. Nee, volgens mij niet, nee? Ook niet meer. Nee, gang. wel een paard in de gang. Uh, wat? Een paard in de gang? Wat hier gebeurt gebeuren? Moeten we kijken. Oh, oh. <laughs> ik heb wel een stier thuis. Oh ja, kijk. Dus dat is al. Uh, dan weet je in ieder geval wat er deze maand te wachten staat voor, uh, ja, voor de stier thuis. Ja, ja. ja beloof niet veel. Nee, dat is inderdaad. Maar, oh, oh, dat toch wat negatiever nou. dan normaal heb ik het idee. <laughs> deze Wat is dit? Uh, dit is toch. Uh, Nee, hoor, het reuken, nee. oh, ja, heel erg. Hoe was je Koningsdag eigenlijk? Ben ja. ik wel benieuwd. Ja, die was leuk. Ik heb meegedaan aan de, aan de markt En uh, dat was hartstikke leuk. Want zoals je weet ben ik heel erg creatief bezig. Dus ik denk, nou ik ga een gokje wagen kijken of het een uh, beetje verkoopt. En dat doet het ook inderdaad. Ah, oh, leuk. Toch leuk inderdaad, zo'n uh, zo Koningsdag weer. Ja, en daarna hebben we het eventjes gevierd, uiteraard. Ja, je hoort het ook. En uh, even bij uh, door het dorp gelopen. En. Uh, Patrick van Kessel even naar geluisterd natuurlijk, want wel weer een hele happening die man. Die ja, het met de burgemeester toch? De, de, de burgemeester, ja, ik heb het niet gezien, maar volgens, heeft hij meegedaan even? Ja, weer net als vorig jaar eigenlijk. Ja, leuk, ja, ik, had het, ik, vroeg, ik vroeg het aan hem, ik sprak hem, ik zeg, uh, gaat hij weer meedoen met, uh, nou misschien zegt hij, want hij wilde het als verrassing houden denk ik. Ja. Maar... Uh, uh, dus hij heeft het wel gedaan. Wij zijn naar huis gaan. Ik was vanaf gisterochtend zes uur, half zes was ik wakker. Zo, ja. Ik was klaar. Ik denk van, uh, ik ga niet naar huis. Ja, dat is toch wat wel vroeg zo, Markje, dan. Maar goed. Ja, het is vermoeiend. Het is vermoeiend. Ja. Maar, maar wel heel erg leuk. Wel de moeite waard inderdaad. Nou, bedankt voor deze horoscoop weer de bijdrage. En ik denk dat we je dan de volgende maand weer in de uitzending spreken. Als wij weer lekker naar een stukje muziek gaan... Uh, we gaan namelijk luisteren naar het nummer van Brandon Flower, Only The Young. Dus nou, daar gaan we. Look back inside Ja, Brandon Flowers, only die jongen het ene laatste nummer van de uitzending, want hij zit het alweer bijna op. het nog even standaard zoals altijd. De laatste vijf minuutjes eventjes vooruit kijken. Op volgende maand, de maand mei, hebben we nog plannen, uh, ja. dingen. Ja. ik heb plannen. Uh, alleen ik zie de, het Songfestival ga ik natuurlijk weer kijken. Alleen ik zie dat het eerste uh, de halve finale op dinsdag 9 mei is en dan is er ook een belangrijke politieke vergadering, dus die mis ik. Maar oh, okay. zaterdag 13 mei zit ik wel. Uh, Ah, als het goed is voor de buis. Dus daar kijk ik wel naar uit. Ja, waarschijnlijk wel een finale zonder Nederland. Als we van de voorbeelden ja, mogen in, uit. In de, in de boekmaker staan ze er uiteindelijk op plek 15. Hè? Dus het is, wel, het is in de finale. Wat de helft. Ja, gaan we nu nog inzetten of dat gaat gebeuren of niet. Nederland in de finale. Uh, ja. ik, ik, wil, heb, ik heb niet eens een idee wie meedoet, Maar ik zeg gewoon... Uh, Jan gewoon nummer 1. Ik vind het... Aserbaidjan. Aserbaidjan, ja. Die hey. doet... Die doet ik weet niet of die meedoet. noord macedonië Ik zit nu noord macedonië noord macedonië ik, uh, ik vind het nummer, even kijken, die heb ik aan mijn Spotify toegevoegd. Oh, hij volgt Dank, ook echt. Van echt Christian, okay, ja. Christian <laughs> Kostov. Hij is heel fanatiek hier. Heel Intentional. Fanatiek. Christian, uh, nee, jongens, als die microfoon uit is, hij begint er constant over. Inten Intentional. Oh, okay. Hij is helemaal in zichzelf. Uh, helemaal in zijn element, hè. Nou goed, dat is het Songfestival. Ik dacht dat jou nog nogal dingen had toegevoegd. Ja, klopt. Uh, nu krijg ik hele andere dingen. Zo, het is ja, niet veel. Dingen, uh, nee, ik, komende maand ga ik waarschijnlijk ook nog naar een uh, avond van de NOS. Dat is in Zwolle en Daar kan je allemaal praten met mensen daarvan, van correspondenten. Dus okay. daar Interessant. heb ik Leuk. wel zin in. Daar kijk ik naar uit. Ja, ik dacht, ik zoek er wat bij. Uh, en misschien ben ik bij de uitreiking van de Wink Awards, als mensen weten wat het is. Nee. nee. Oké, okay. nou, dat was het. Oké, okay, nou, dan gaan we afsluiten. <laughs> dit was alweer de uitzending. Wat um, vonden jullie ervan een keertje? Ik hier staan. Zo? Want jouw dat was het eerder meegemaakt, jullie nog niet. Wat een frisse we, adem. Een frisse adem. Nou, mooi. Mm. Ik vind het leuk. Ja, goed. Echt, dat uh, weer, ja het is goed? zeker leuk gedaan. En we nou, gaan dat even kijken goeie... of je terug mag komen. Goeie oh, staan. we gaan even kijken. Dit is al met oh, ah. Ik, ik wil gewoon oh, transparant. Bij oh, oh, mij mag je terugkomen. Dat is mooi. Ik al moet nog één dingetje opzoeken en dan gaan we eruit. En dan gaan we eruit. Hoe lang duurt het nummer zo meteen? Drie minuten en twintig seconden, dus je hebt nog veertig seconden. Ja, want ik wil toch even. Uh, Wat is dit? Is zoek. Uh, okay. we, we, we horen we nu muziek. Uh, dat ben ik niet. Oké. Jou doen we de volgende keer. Yeah, Ja. Oké, dat was Mirko voor deze uitzending. Even nee. kijken. Ik moet even ah. weten uit welk, oh ja, Bulgarije. Ja. Bulgarije. Oh, die moet je even in de gaten houden. Oké. Okay, nou, ik, zo, uh, een leuk nummer. Ik ben dit keer presentator. Dus ik hoef er gewoon geen mening over te hebben. Heerlijk. Hoe fijn is dat? Oh, het is zo lekker. Gewoon een en keertje niet altijd een mening te hebben. Het is geniaal. Nou, In ieder geval mensen. Uh, het is tijd. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Jouw dat mensen. We zijn er. De 26 e weer. Als het laatste nummer zo gaat spelen. Nicky Minaj superbeest. We gaan luisteren. Bedankt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot volgende keer. Ja, ja with the booming system, top-down AC with the cool So when he come up in the club, he be blazing up Got stacks on deck like he's saving up And he ill, he real, he might got a deal He pop bottles and he got the right kind of bill He cold, he dope, he might sell coke He always in the air, but he never fly She a motherfucking drip drip, seller or the strip, ship When he make a drip drip, kiss him on the lip lip That's the kind of dude I was looking for And yes, you'll get slapped if you're looking ho I said, excuse me, you're a hell of a guy I mean, my, my, my, my, you're like pelican fly I mean, you're so shy and I'm loving your tie. You're like slicker than the guy with a thing on his eye, oh Yes I did, yes I did Somebody please tell him who the f i I am Nicki Minaj, I match them dudes up. Back coops oh, up, and trust the used up.